Clemens Peters met het NOS Journaal. Zwerg heeft in Rio zijn twintigste en zijn 21ste olympische titel veroverd. Op de 200 meter vlinderslag was hij net de snelste voor de Japaner Sakai... en zojuist won hij met de Amerikaanse estafetteploeg... de 4 keer 200 meter vrije slag. Nederland werd in die finale zevende. En Sebastian Verschuren heeft zich niet geplaatst... voor de finale van de 100 meter vrije slag. Hij kwam 50ste tekort voor een plaats bij de beste acht. De Belgische judoka Dirk van Tichelt is de avond waarop hij het winnen van zijn bronzen medaille wilde vieren niet zonder kleerschuren doorgekomen. Eerst werd gisteravond zijn mobiel gestolen en later belandde hij in een kroeggevecht. Daar hield hij een blauw oog aan over, maar volgens de politie was het niet zijn schuld. En er zijn problemen met het zwembad waar de schoonspringers hun wedstrijden afwerken. Om onverklaarbare redenen is het water sinds vandaag groen en niet meer helder blauw. De waterzuiveraars in Rio staan voor een raadsel. Gevaar voor de gezondheid van de zwemmers is er niet. Het campagneteam van Hillary Clinton verwijt Donald Trump dat hij oproept tot geweld... Trump zei op een verkiezingsbijeenkomst dat het recht om wapens te dragen in gevaar komt... omdat Clinton, als ze president wordt, rechters gaat benoemen die dat recht willen beperken. Hij maakte vervolgens de opmerking dat aanhangers van het tweede amendement daar misschien iets op weten. In dat amendement is het recht op het bezit van vuurwapens vastgelegd. Volgens de campagneleider van Clinton roept Trump daarmee op tot geweld tegen Clinton. De woordvoerder van Trump zegt dat hij bedoelt dat deze groep aanhangers samen een vuist kan maken in het stemhokje.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 Het weer wisselend bewolkt en er vallen geregeld buien. Daarbij is ook kans op onweer. In de loop van de middag wordt het minder nat en breekt de zon beter door. Het wordt vandaag een graad of 17. Dit was het ene Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.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 Behind the walls of doubt A voice was crying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 Porque ik weet dat con poderme ver, vergaan. Want ik weet dat ik niet kan vergaan. te ik weet te ik niet kan vergaan. Want ik weet dat ik niet kan vergaan. Want ik weet dat ik ik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 Ja,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 This world makes you crazy True are beautiful, like a rainbow. ZFM colors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 Ruzie met elkaar, het werd me allemaal te veel. We konden.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 En zonder jou tegenaan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 Oh mm -hmm. shit. Mm -hmm. So sorry.